7 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. De werkgevers en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Werkgeversvoorman voorman Bernard Wientjes en Ton Heert van de vakcentrale FNV hebben dat bekendgemaakt. Het kabinet is door de sociale partners uitgenodigd voor overleg over het akkoord. Dat gebeurt op een school in Den Haag. Premier Rutte zei bij aankomst dat een sociaal akkoord van grote waarde is. Hij en minister Asscher toonden zich optimistisch over de uitkomst van het overleg. Ze wilden nog geen inhoudelijk commentaar geven op de voorstellen van de sociale partners. De 150.000 oranje ballonnen die worden opgelaten aan het eind van de Koningsvaart op 30 april leiden tot discussie. De Amsterdamse afdeling van de Partij voor de Dieren wil dat de actie wordt afgeblazen omdat er daardoor afval in de natuur terechtkomt. De andere partijen in de gemeenteraad zijn ook kritisch. Volgens burgemeester Van der Laan zijn de ballonnen gemaakt van afbreekbaar materiaal. Desondanks heeft hij de partijen beloofd dat hij eventuele schadelijke gevolgen laat onderzoeken.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 De Franse opperrabijn heeft ontslag genomen vanwege plagiaat. Hij heeft toegegeven dat hij delen van een boek heeft overgeschreven. Ook stond er ten onrechte een prestigieuze filosofiegraad op zijn cv. Volgens Franse wetenschappers heeft de opperrabijn ook een gezaghebbend artikel over het homohuwelijk niet zelf geschreven.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 ABB Verkeersinformatie. Het is gedaan met de avondspits. De meeste files zijn opgelost of lossen nu pijls snel op. Alleen bij Amsterdam gaat het iets minder snel. Daar staat nog steeds voor de Continental 4 kilometer file op de A10 West. En het rijdt nog langzaam op de A50 Arnhem naar Oost tussen Rijnkum en Knap en Twalburg.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 het weekend is vernieuwd. Koop deze zaterdag het AD... met het nieuwe magazine Prettig Weekend. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Dit is Radio 1. De NTR. Ja, toch. Dames en heren, goedenavond... Als wij ergens niet bang voor zijn, dan is het de toekomst. Hoewel ijskoude winters in een opwarmende wereld, obesitas in de derde wereld, autorijden tegen het broeikaseffect, vaccins uit de supermarkt, groenten van zee. Maar gelukkig is er nu de survival gids voor de toekomst. Geschreven door een wetenschapsjournalist van roestvrij stalen reputatie. Hier is Martijn van Kalmthout. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van donderdag 11 april... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Wilt u reageren op deze uitzending? Doe dat dan via onze website radiokunstof.nl. Of twitteren kan ook hashtag Radio Kunststof. U kunt alles vragen wat u wilt op het gebied van wetenschappelijk. Hele kleine dingetjes, bijvoorbeeld groeien je haren door na de dood. Ja, ik, ik noem dan maar iets wat me zo, maar dat is niet zo, hè? Die nee. groeien niet door. Je de hoofd nag... krimpt. Dat is wat je zegt. Je hoofd krimpt en je nagels groeien ook niet door. Uh, volgens mij is het allemaal. Uh, hoe heet dat relatief? Dus je nagels blijven hetzelfde en je vingers krimpen. Juist. Lijkt groeien. Uh, uh, en dit is de stem van Martijn van KramThoud. en die weet dit soort dingen, want die schrijft erover in de Volkskrant en die doet dat op een manier dat zelfs de meest ingewikkelde onderwerpen voor iemand zoals ik Wetenschap voor dummies zouden we deze uitzending ook wel kunnen noemen. Iemand zoals ik kan het begrijpen. Leuk dat je er bent. Je hebt een boek gemaakt, Survival Gids voor de Toekomst. En het grappige van het boek is, het zijn allemaal nieuwe stukken. Mm -hmm. En ze gaan allemaal over dingen waar we in, in het grote en in het klein dagelijks mee geconfronteerd worden. En mee geconfronteerd gaan worden, dat is een beetje het idee. Ja, de toekomst. Als je, als je op een wetenschapsredactie werkt, zoals ik bij de, bij de Volkskrant, dan... Uh... Uh, word je overspoeld met allerlei wetenschappelijk nieuws, technisch nieuws... waar je bij sommige of bij heel veel dingen eigenlijk het gevoel krijgt... van ja, dat kan wel eens iets betekenen voor hoe de wereld er over een tijdje uitziet. Ja. Um, en... Uh, wat dan heel belangrijk is op dat moment... is niet meteen in de science-fiction-mode te schieten. En te denken, de wereld wordt anders, maar daar rustig over na te denken. En uh, nou ja, als je het hebt over een survival gids voor de toekomst... dan is eigenlijk het belangrijkste wat erin staat... is dat je rustig moet blijven nadenken over wat er zou kunnen gebeuren... en waarom de meeste dingen daarvan niet of pas heel laat zullen doorgaan. Ja, en niet als een kip zonder kop achter alle hypes en berichtgeving nou ja, Nee, Dat is het ook, hè? Precies. Je moet, uh, heel veel dingen zouden best kunnen gebeuren... maar zullen om tal van redenen niet gebeuren. Ja. En dat kun je vaak heel goed voorvoelen... als je niet meteen in de, in de science-fiction-mode schiet. Ja. Ik weet dat dit moment nu een beetje aan staat te komen. Want er is aanstaande zaterdag, heeft de Volkskrant Wetenschapsredactie... een hele grote primeur, Zo. is mij verteld. Ja, dat klopt, ja. Ga je daar iets meer over vertellen? Nee, dat is... Het. <laughs> <laughs> um, ja, nee, dat kan ik eigenlijk niet. Of dat kan ik zeker niet. Omdat met primeurs natuurlijk geldt dat je dat op het goede moment wil, wil uitserveren. En kan je, kan, je daar, kan je dan een indicatie geven of het bijvoorbeeld nieuws rond het heelal betreft. Of nieuws in de medische wetenschap? Nee, kijk, het heelal, het heelal gaat zijn eigen gang. En primeurs op dat vlak, die worden meestal door astronomen gedaan. En die kun je van tevoren zien aankomen. Want ze bellen gewoon of ze sturen een e-mail met. We hebben een persconferentie. Dat hadden we laatst. Uh, nog met de babyfoto van het hele al bijvoorbeeld. Uh, ingewikkeld onderwerp kun je dan op voorbereiden. Dat is allemaal heel plezierig. Wetenschappelijke tijdschriften sturen. Ook gewoon lijsten met wat ze gaan publiceren ja. op een bepaald moment. Weer met het idee, dan kun je erop voorbereiden, want anders is het te ingewikkeld om het dus snel is te doen. Dus dit is eigen research? Maar dit is eigen research. En Alleen al om die reden is het een echte primeur, zou je kunnen zeggen. Uh, en is het groot? Is het echt groot? Het is wel interessant. Het is belangrijk en het zegt iets over de wetenschap als... als uh, als, als, als wetenschap, als zodanig, hoe zeg je dat? Als het bedrijfstak, zeg maar. Als ik nu gewoon even die luisteraars wegstuur. <laughs> Wil je nee, mij in mijn oor flyst, Nee, of? ik ga het je niet zeggen, want dan <laughs> krijg ik enorme ruzie met bijvoorbeeld mijn chef Maarten Keulemans. Uh, het is overigens geen verhaal van mijzelf. Uh, het is een verhaal dat uh, uh, op, door een bepaalde samenwerking tot stand is gekomen. Ja, want maar okay, echt, geen namen van de je handen. moet zaterdag de ja. krant maar ja, lezen. Ja, dat is heel duidelijk. Oké, okay, we gaan het in de gaten houden. Uh, nieuws wat al wel uitgelekt is en ook gewoon met een perspareer. Bericht, is dat de Brit Robert Edwards, de, de, de maker van de eerste reageerbuisbaby, mm -hmm. is overleden. Hij werd 87 jaar oud. Hij ontrafelde vanaf de jaren 50 de raadsels rond de rijping van de ijscel... de betrokken hormonen en het ideale moment van de bevruchting IVF. Hè. Daar, daar was hij de vader van. En hij kreeg ook de Nobelprijs. Ja, en nu is hij dood. En nu is hij dood, dus ja. daar, daar, daar kon hij dan niks meer aan doen. Het gekke is dat, dat uh, toen dat nieuws bekend werd... riep er iemand over de zaal de vader van Louise Brown is dood... Yeah. Want zo heten ze. Dat was het eerste kind dat geboren ja. werd uh, via die techniek, via reageerbuisbevruchting. Dus een eicel en zaadcellen in een reageerbuis ja. letterlijk. Uh, dat was nog nooit vertoond. Hij heeft dat uh, gedaan en ook uh, niet alleen technisch in het lab uitgevoerd... maar volgens mij ook daar als verantwoord wetenschapper heel goed over nagedacht... hoe dit een rol kan spelen in alle problemen rond vruchtbaarheid die mensen kunnen hebben. Hij was echt een soort vader van dat vakgebied... En, uh, ook in de, in de klinische zin in het ziekenhuis. Het was niet iemand die op een zolderkamertje... dit nou eens lekker bij elkaar zat te Frankensteinen, maar uh, met het doel om iets te betekenen. En dat is dus gebeurd. En het is van hele grote betekenis. He? Nou ja, dat denk ik wel. Ik weet de getallen niet uit mijn hoofd, moet ik je bekennen. Dan hadden we dat even van tevoren moeten bespreken. Ja, ja, ja, maar kijkbaar, uh, er is een aanzienlijk percentage kinderen... dat via IVF geboren wordt. Ja. Volgens mij is het zelfs, nou weet ik wat, 1 op de 10. Veel meer dan je denkt... Dat is waarschijnlijk te hoog, maar echt meer dan je denkt. Ja, en, en wat wel grappig is, is dat het is natuurlijk altijd omstreden geweest. Ethisch, uh -huh. werd, hè, daar werd flink over gedebatteerd. Eh, onder andere bijvoorbeeld in kerkelijke kringen. Ja. Uh, maar hij heeft dat altijd aangemoedigd. Dat vind ik dan ook wel weer grappig. Dat een, dat een wetenschapper over zijn eigen ontdekking zegt... jongens, praat er nog even goed over door met elkaar. Of ja. dit nou wel verstandig ja. is. Dat is een onderwerp wat ook in jouw boek voorbij komt. Hè? Ja, zeker. Nou, ik, ik kan dat zeer waarderen als, uh, als wetenschappers. Niet binnen hun hele enge ontdekking blijven. Uh, kijk, veel mensen... Die, die zijn natuurlijk vakmatig erg goed... in een bepaald gebied en die ontdekken iets. En dan denk je... Uh, misschien als PR-figuur of als journalist... Van, wow, wacht even, daar, als ze die cellen kunnen kweken... dan wordt het misschien later wel een biefstuk... zonder dat er een koe bij hoort. Uh, dat, dat die... die Gedachte die is snel gemaakt, vaak. Um, en ik vind eigenlijk dat wetenschappers uh, zich bewust moeten zijn van dat mechanisme ook: van dat, dat de gretigheid waarmee de wereld iets kleins tot iets. Belangrijks zou kunnen uh -huh. maken of wil maken. Um, en ik denk dat het ook verstandig is om daar... Uh, voordat je dingen wereldkundig maakt, goed over na te denken. Niet om alles te ontkennen of tegen te spreken... maar zoals uh, uh, uh, onze IVF-man uh, bijvoorbeeld... inderdaad te zeggen van, nou, we moeten hier gewoon over praten. Dit kan, willen we dat... Hoe doen we dat? En waar komt het op uit? Want dan zie ik in jouw survivalgids mm. uh, dat, dat, dat, dat hele... Ja, zeg maar, uh, breng een eicel bij een zaadcel en wat komt daar dan uit? Ja. En hoe gaan we daarmee om en gaan we dat buiten het lichaam doen? En ja. gaan we dat bijvoorbeeld aanbieden aan vrouwen die uh, door, door kanker en bestraling enzovoort beschadigd zijn geraakt? Enzovoort, enzovoort. Het gaat natuurlijk dan ook steeds verder. Zeker, het gaat zelfs he zover dat je eigenlijk geen laat ik het maar meteen zeggen, mannen meer nodig hebt. Nee, uh, dat vond ik uh, ook eigenlijk een van, de, dat was <laughs> een van mijn mooie momenten. Van ja, nou, graag gedaan. Nee, kijk, wat, wat er aan de hand is, is en dat is muizenonderzoek, hè. even mind you. Het is nog niet uh, bij mensen uitgeprobeerd voor zover we weten, maar het zou volgens mij best kunnen, of in ieder geval uitgeprobeerd kunnen worden. Waar het op neerkomt, is dat je uit bepaalde zogeheten stamcellen, dat zijn hele vroege cellen die in embryo's voorkomen, die uiteindelijk een nier of een teen of een weet ik wat woorden. Maar dat soort cellen zitten eigenlijk nog steeds in je lichaam. Die ja. zijn voor een deel gemaakt om de boel te repareren als het stuk gaat. Uh, bijvoorbeeld in je huid zitten, zitten dat soort uh, stamcellen. En uh, er is in muizen aangetoond dat je op die manier... zowel eicellen als zaadcellen mm -hmm. kunt maken... Door ze op de goede manier te instrueren, zou je kunnen zeggen. Dus je zeggen. zou kunnen zeggen dat je vanuit je huid... dan een, men, een, nieuw men, een nieuwe nou ja, mens kan creëren? Het, het is een fascinerend idee dat dat zou kunnen. Ja. Het is ver weg en een nieuwe mens... nogmaals, dat is uh, vanuit de muis gezien nog heel ver weg. Ja. Maar uh, waarom zou je dat eigenlijk doen... als je ook gewoon bovenop elkaar kunt gaan liggen en een mens kunt Nou, maken? Dat, is een, dat vind ik een hele fijne vraag. Dat dat, dat is, Tuurlijk is dat zo. En bovendien uh, is dat ook nog uh, reuze grappig en plezierig... Uh, als het een beetje meezet. Het kan mee zomaar zet. zo zijn, Ja. <laughs> Maar er zijn natuurlijk uh, situaties denkbaar waarin dat uh, niet kan of niet gebeurt. Uh, dus, Laten we even een lesbisch stel nemen die hmm. kinderen willen. Uh, hoe kom je aan je zaad? Nou ja, dat kun je ergens vandaan halen, uh, ja. doorgaans van een man. Uh, en daar is toch ja, vaak ook helemaal uh, geen reden om te denken dat dat niet kan... Maar dit is een techniek waarbij je kunt voorstellen... dat uh, bijvoorbeeld ook het genetisch materiaal van beide vrouwen... in dit, dit verband een rol speelt. Namelijk de eicel van de een en een geconstrueerde zaadcel van de ander... bevat het genetisch materiaal van yes. die ander. Ja. Waardoor als je het hebt over wat zijn ouders... ouders zijn twee mensen die hun genetisch materiaal... aan een nieuw mens hebben gegeven, een kind. Dat kan dan opeens. eens dus... Via twee vrouwen zijn ja. gelopen. Ja. Twee mannen. Daar komt ethisch dan wel bij kunnen. kijken. Natuurlijk. Twee mannen zou ook kunnen, maar die hebben dan toch nog ergens een baarmoeder nodig. Dus dat ja. wordt ingewikkelder. Ja, en dat is eigenlijk ook wel wat, wat in sommige verhalen terugkomt. Mm -hmm. Ik vertel even dat deze onder, uh, uitzending eventueel onderbroken kan worden door het Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. Vanwege een persconferentie die ongetwijfeld vanavond plaats gaat vinden over het sociaal akkoord dat bereikt is en de, de harde cijfers en het harde nieuws daarover komt straks naar buiten en dan gaan wij natuurlijk even plaatsmaken voor het Radio 1 journaal. Ik praat met Martijn van Kamthout. U kunt reageren op deze uitzending via Twitter hashtag Radio Kunststof, of via web, eh, de website van onszelf radiokunstof.nl. Martijn van Kamthout is wetenschapsjournalist bij de Volkskrant, auteur van het boek De Survival Gids voor de Toekomst, een bundel waarin je schrijft over de wereld, hoe die eruit zou kunnen zien over bijvoorbeeld 10, 20 maar vooral nou, zeg maar tot 50 jaar. Uh -huh. De nabije toekomst. Waarom heb je eigenlijk voor 50 jaar gekozen? Omdat wij dat ja. eventueel voor een deel nog kunnen halen? Of? <laughs> nou, dat zou wel mooi zijn. Voor de wel, verkoop van het boek is dit wel het beste. Ja, natuurlijk. nee, maar statistisch gezien zou het best kunnen. Ik ben nu iets meer dan 50. Ja. Dus dat moet, moet te doen zijn als ik rustig blijf ademhalen. de huidige, ademhalen. huidige en, wetenschap en, nou, kan voor je jou Ongeveer worden. hetzelfde, schat ik. Ja. Um, dus dat, dat zou mooi zijn. Ik ben ook wel nieuwsgierig. En het is ook een tijdspanne die, die zeg maar nog iets met een mensenleven te maken heeft. Hè. Um, als, ik, als ik nadenk over uh, de oude mensen die ik nu ken... die hebben een enorme verandering in hun leven meegemaakt. Uh, dat weten ze ook en dat zien ze ook. En soms hebben ze moeite met de dingen die moeten. Hè? Het, het pinnen of het bellen met... Uh een uh, mobiele telefoon of weet ik veel. Dus er zijn technisch gezien wel, wel dingen die lastig kunnen zijn. Maar tegelijkertijd zijn het nog steeds mensen. Ze zijn niet gek geworden van wat er allemaal veranderd is. Dus die, die verandering op 50 jaar is iets wat je ook als mens kennelijk, kunt, kennelijk kunt behapstukken. Kan behapstukken. Ja. En dat vind ik wel interessant om uh, als uitgangspunt te gebruiken. Want het kan best zijn dat het een dus invloed heeft op het ander. Dat, dat de mate van ontdekking te maken heeft met wat wij zelf aan kunnen. Geestelijk, ja. dat Geestelijk, ja, ja, dit ja. is ingewikkeld. Je, je, hè, je, nee, je, je zou kunnen zeggen, uh, dingen die wij zo onvoorstelbaar vinden... dat we dan er dan eigenlijk niet bij kunnen... die hebben niet zo'n grote kans om, om realiteit te worden. Dat zou kunnen. Maar ja, dat, soms zijn daar opeens rare uitzonderingen. Ja. Ik bedoel, uh, dat in de tijd uh, toen de computer werd geconstrueerd... de baas van IBM zei... nou, ik denk dat er toch in de wereld gauw wel een stuk of vijf nodig zijn... Daar lachen wij natuurlijk nu hartelijk ja. om en dat is nou, nog niet eens 50 jaar geleden. Dus. Is dat ook meteen de grootste verandering die bijvoorbeeld een mens van 78 jaar op dit moment, hè, dat is hmm. de gemiddelde leeftijd van een, van, van een westerling ja. uh, die die bereikt, uh, de grootste verandering die zo'n mens heeft ondergaan? De komst die, van die, de computer? die elektronica om ons heen. Ja, ja ik denk dat dat, dat dat wel een belangrijk uh, factor is. Dat, is. dat kun je ook gewoon uh, natuurlijk uh, zien en vaststellen. Um, vooral ook omdat we volgens mij heel anders uh, zijn gaan nadenken over, uh, uh, over informatie. Over uh, muziek is niet meer iets in een tent op het dorpsplein, maar is iets wat wij rondsturen... en wat in zekere zin, iedereen weet, gewoon ook maar ene en nullen zijn. Dat is, dat, is, dat is een heel andere manier van kijken naar muziek. Tegelijkertijd, daar heb je de mens weer. Muziek is ook gewoon heerlijk uh -huh. om naar te luisteren. Of vreselijk, voor mijn part. Maar je had ook bijvoorbeeld tegen mij kunnen zeggen... de anticonceptiepil is de grootste verandering. Geworden. Ja, zeker. En het uh, water, watercloset niet uit te vlakken. Nee. Um, en wat dacht je van uh, de atoombom? De atoombom is een interessante, die mij ook... Om, ik ben fysicus uh, van mijn opleiding. Ja. Dus, uh, en, en met een speciale belangstelling voor dit eigenlijk. Ja, ja eigenlijk atoombom. wel, ja. Dat klopt. Uh, de, de, de uitvinding van de atoombom is gewoon één op één te danken aan de natuurkunde. Mijn vak. En uh, daar heb ik altijd een soort haatliefdeverhouding mee gehad. Ik heb altijd gezegd, als ze nog een keer een bovengrondse kernproef doen... dan wil ik daar best bij zijn om mee te kijken. Dat lijkt me echt geweldig. Dat is een pervers soort fascinatie, vrees ik. Maar um, atoombom heeft natuurlijk in, in veel opzichten de wereld wel heel drastisch... of heel snel in een andere richting geduwd. Omdat het een, een wapen is dat zo, uh, zo verpletterend machtig is... dat het uh, een aantal dingen die voorheen uh, logisch leken. Namelijk, je gaat naar een land toe als uh, lastig zijn, of weet ik veel. Heel anders. Het Machtsevenwicht een... is heel anders ja. geworden. En daar schrijf je ook over. Hè? Je, uh -huh. je, dat is een van de grote onderwerpen in je boek. Is, uh, want het, is, uh, het leuke aan dit boek is eigenlijk dat het een mix is van grote en kleine onderwerpen, ja. wat ik even zo noem. Zeker. Uh, dichtbij, ver weg. Uh, maar je beschrijft... Uh, hoe uh, de kernwapenstaten allemaal hard werken aan de vernieuwing van hun arsenaal. Mm -hmm. Dat er gewerkt wordt aan het verbannen van kernwapens... maar een nucleaire oorlog bepaald niet ondenkbaar is op korte termijn. Sterker nog, dat er misschien wel eventjes iets misgaat. Slip of de finger, uh, bij wijze yeah. van spreken. En dat we dan in één keer in een oorlog zitten... Die ons ook in die hele lange nucleaire winter zou kunnen Ja, dat, die, die nucleaire winter, dat is de, het idee dat je met een, een stevig uh, aantal uh, kernbommen het klimaat kunt veranderen, omdat er heel veel stof in de atmosfeer raakt en ja. zo. Ik bedoel, dat is eigenlijk. Als het je licht kan nadenkt, er niet meer bij, hè? Precies, het. ja. Um, het zonlicht, ja. ja. Um, dat, dat klinkt allemaal heel droog en, en technisch. Want het ga, dat, tegelijkertijd weet je dat daar uh, miljoenen of meer mensen... bij onderleven komen of verminkt raken. Of weet ik veel. De, allemaal dingen waar ik eigenlijk niet eens over na wil denken. hoor. Maar, maar je hebt erover over na. Ja, het zeker. zeker. Nog. Je zegt, dit is heel realistisch. Ik, wat ik, wat ik, uh, wat ik uh, zie is dat er een soort uh, discrepantie is... tussen uh, wat wij denken dat er met atoomwapens aan de hand is. We zitten nu een beetje zenuwachtig te doen over, uh, over Noord-Korea, ja. et cetera. Maar in... Ja, in ergens hebben toch het gevoel van, nou ja, dat, dat kan toch niet mislopen. En we hebben al zoveel kernwapens de wereld uitgeholpen. Dat is ook zo. En er zijn strakke afspraken gemaakt. Er zijn strakke afspraken, maar er ligt toch nog wel echt een hele bubs van die dingen klaar. En uh, het is inderdaad, blijft gewoon uh, spelen met vuur. Het zijn wapens die in principe gemaakt zijn om niet te gebruiken, zou je, zou je het kunnen zeggen. Het is een soort, soort uh, goud in de kluis van, uh, van de centrale bank van de macht. Uh -huh. uh, iets wat reële macht. Uh, uh, aangeeft. Het ultieme dreigmiddel. U ultieme dreigmiddel en uh, je wil het niet gebruiken, maar ze zijn er wel. En dat is dus, het spel daarmee is een spel met vuur. Mm -hmm. En uh, ik hoop het niet mee te maken. Ik hoop die ontploffing ook nooit te moeten of mogen zien. Uh, maar het is iets waar we, denk ik, wat optimistischer en wat lichthartiger over doen dan echt uh, reëel is. Ja, en dat is eigenlijk raar. Want ik, ik herinner me dat ik, uh, toen ik nog jong was... dat het wel, wel een reële, ja, ja. reële dreiging was. Zeker. En technisch uh, konden toen nog veel minder dan nu... Ja. Maar dan, dan, dan, dan was je... Ik herinner me zelfs dat ik als, als puber daar echt serieus mee bezig was in bed. Het nadenken over hoe dat er dan uit zou zien. Ja, wat, wat ga ik doen in het laatste uur voordat ja. de bom valt? Ja, ja. en waar, de, en waar de, is het... Doe maar heeft daar nog liedjes over gemaakt. Ja, geloof. en waar is het voorraadje en in welke kelder kan ik in godsnaam gaan ja. liggen? Ja. Uh, hoe, hoe kan dat eigenlijk dat... Jij bent onderdeel van, van die grote macht die heet de wetenschapsjournalistiek. Hmm, dat is dus jullie... grote macht. Nou ja, <laughs> uh, ik, okay. zeg het, ik zeg het ook enigszins ironisch. Yeah. Jullie moeten ons informeren over deze dreiging. Mm. Waar, waar gaat mm. het mis? Ja. Je bedoelt, dat doen we niet genoeg. Nou ja, ik vraag het me af, want nu je het zo zegt... vind ik het eigenlijk wel ja, dreigend. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, dit ja zeker. Nou, ik, heb, ja, ik kan niet anders zeggen dan dat ik er wel uh, geregeld over schrijf. Maar het is voor een deel natuurlijk ook een uh, niet-technisch onderwerp. Het gaat over macht, het gaat over politiek. En daar spelen dingen die ik als eenvoudige fysicus... eigenlijk nauwelijks kan begrijpen, laat staan, goed opschrijven. Mm -hmm. uh, dus uh, ik denk dat er in de, in de uh, media wel uh, voldoende aandacht is... voor dit soort kwesties. Maar dat heel veel daarvan over niet-technisch... Zaken gaat. He. De, de, het aardige van mijn rol op de krant en van mijn collega's op de krant is dat er af en toe toch iemand zegt: van ja, maar hoe zit het nou met, uh, hoe plutonium of uranium, wat was het ook weer? Ja. En hoe maken ze dat? En wat is gele cake? En waarom heeft Iran een fabriek voor gele cake? heeft niets met begrafenissen te maken. Nee. Um, dat zijn allemaal kwesties die dan opeens op het technisch bord komen, en dan is het wel prettig om wetenschapsjournalisten in huis te hebben, zeker. Een, uh, misschien iets kleiner onderwerp, maar niet onbelangrijk... wat je behandelt in een van je stukken... is mm. dat mensen in, sinds 2000 uh, hier in het Westen... eigenlijk niet meer in de lengte groeien, hooguit in de breedte. Ze worden dikker maar ja. ze, uh, en zwaarder, maar ze worden niet langer. Ja. En terwijl toch het idee leeft dat wij uh, steeds gezonder zijn gaan leven... en dat ja. er steeds meer voedingsstoffen binnenkomen... dat we dus langer worden. Dat... Waarom, waarom zijn we uitgegroeid? Nou ja, dat, dat, dat weet ik niet. Dat is ook een, een raadsel. Ik weet ook niet wat het antwoord op dat raadsel is. Uh, wat je wel kunt zien is dat het echt zo is. Als je gewoon naar de statistieken kijkt... van uh, de, de lengtegroei van mannen en in mindere mate vrouwen in Nederland... Dus Ik heb het nu even over Nederland, want dan heb je mooie statistieken. Uh, dan zie je inderdaad dat het gewoon afvlakt tot uh, ergens rond het jaar 2000. Ja. En daarna gebeurt er niet veel. Maar ja, nou ja, het, het kan natuurlijk gewoon heel simpel zijn dat er een soort maximum is... voordat je uh, uh, meer in de, in, de, in de breedte dan in de hoogte gaat, uh, gaat uitdelen. Uiteindelijk ja. kunnen we vierkant worden. Dat zou kunnen, ja. ja. Dat we nou, is bewegen, wel leuk maar... te staan. Dat is in hetzelfde stukje volgens mij. Uh, uh, dat heet Andere lijf. En dat gaat inderdaad over een paar studies. Want al die stukken hangen aan wetenschappelijke publicaties. Die ja. niet, Waarvan je de bronnen ook met, Ja, Die staan er allemaal onder. Uh, je een soort diederik -stapel effect... Uh... Ja, nou ja, precies. <laughs> dat moet ik niet zelf verzinnen natuurlijk. Maar de, de, die studies waar ik het daarover heb. Die uh, proberen ook te voorspellen hoe een uh, man of een vrouw over. 50 jaar er, eruit ziet. En dat is wel dan nu. Een beetje vierkanter, zoals je ja. het noemt, uh, zeker. En je ziet wat effecten op, uh, op uh, het moment van vruchtbaarheid... en dat soort zaken, menstruatiecytus. ja. vruchtbaar, dat stond volgens mij zelfs ja. gisteren in de krant... Klopt. dat vrouwen vroeger ja. vruchtbaar zijn, langer vruchtbaar zijn ook. Dus die hele periode wordt langer. Ja. Ja. En en dat is dan ook nog weer met name onder allochtone vrouwen, begreep ik. Ja, maar dat, ik heb, heb die statistiek niet goed bekeken... maar ik heb daar het gevoel bij dat er een paar dingen door elkaar lopen. Dat, uh, dat je bijvoorbeeld kunt voorstellen dat uh, een allochtone uh, groep... op een andere manier, uh, uh, zeg maar... wij zijn uh, als witte Nederlanders uitgegroeid... maar dat hoeft natuurlijk niet voor andere Nederlanders te gelden. Ja. Uh, al was het maar omdat hun geschiedenis een andere is. Precies. He, dus, dat Dus, dus veel gingen groeien zij dan weer door, inderdaad. Ja. Uh, de, want ik, ik zat daar net nog over te denken. Dat, dat, uh, wat, wat, wat had ik daar nou? Ik had iets heel interessants bedacht wat ik gewoon <laughs> nu vergeten ben. Dat heb ik ook niet zo vaak. We zijn dus uitgegroeid ja. in, in de lengte. We, we, we groeien in de breedte. Ik had laatst Frans de Waal, de, mm -hmm. de, de, de primatoloog, ja, oh, een heel belangrijke ja. figuur. En die zei, en dat is zo grappig om te zien, apen zijn niet uitgegroeid. De aap evolueert nog. Ja. Uh, meer richting de mens. Zei hij uh, dat? Ja, hij zei het niet zo. Ja, Van okay, de, ja. het, meer richting de mens bedoel ik te zeggen, krijgt meer eigenschappen ja. zoals het rechtop lopen en al die dingen. Mm. Terwijl, terwijl de, misschien is, zitten wij dan misschien wel aan onze max nu. Mm, nee, ik onze denk het tax? niet. De, ten eerste, uh, evolutie is voortdurend gaande, uh, maar gaat tegelijkertijd ook belachelijk langzaam, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. De evolutie in de zin van dat we echt andere organismen zouden worden... wel ongeveer zoals nu, maar met iets andere eigenschappen. Dat gebeurt wel, maar dat zijn echt kwesties van honderdduizend miljoenen jaren... voordat er serieus is gebeurd. Dus die tijd hebben we niet in dit uur, zeg maar. Ja, het is wel zo dat je kunt vaststellen dat mensen ook uh, veranderen uh, niet, omdat hun, hun, uh, organi dat, niet omdat ze als organismen veranderen, maar ja. gewoon omdat ze zich anders voeden of anders kleden of ja. uh, in de rest van de, de komende eeuw uh, binnen blijven zitten, dan, uh, ja, dan word dan je anders. Maar dat komt meer door de omstandigheden dan dat dat echt erfelijke eigenschappen zijn die, Precies, die de mens uh, tot, tot die beperking. Ja, ja ja Een um, interessant onderwerp in het boek vond ik... Uh, het onderwerp druk, druk, druk. <laughs> mensen hebben het steeds drukker, althans, ze verbeelden zich dat ze ja, dat, het steeds dat, drukker hebben. Dat wist ik dus ook niet, maar dat is het leuke van dit soort uh, onderwerpen: dat je denkt van nou, daar wil ik wel eens iets, uh, iets meer van weten. En toen kwam ik een studie tegen waarin uh, inderdaad wordt vastgesteld dat mensen vinden dat ze het steeds drukker hebben. Maar dat dat niet betekent dat het ook zo is. Uh -huh. um, als je gaat kijken naar de tijdbesteding van uh, mensen van uh, 30, 40, 50 jaar geleden... dan is die uh, niet anders dan nu tot schuine streep. Uh, ze hadden het toen drukker dan nu. Ze uh -huh. hadden meer tijd nodig om te doen wat er nodig was. Uh, minder vrije tijd ook. Um, waarom hebben wij het dan alsmaar over dat we het altijd maar druk hebben... en nog drukker en nog drukker? Um, dat, dat is een vraag die in een studie die ik tegenkwam... wel op een hele originele manier in elkaar blijkt te zitten. Namelijk, um, als je een experiment doet waarbij je vraagt aan mensen... Uh, hoe druk heb je het uh, en wat, wat is je tijd waard, zou je kunnen zeggen... dan blijkt dat mensen die je goed betaalt... die vinden dat ze het met dezelfde taak drukker hebben... Dan mensen die slecht ja. betaald worden. Ja. Dat is, ik, ik snap niet eens precies hoe het werkt. Maar op een of andere manier, omdat tijd dan geld is. heb je het gevoel dat het belangrijker is. en dat je er dus te weinig van hebt of zo. Ja. Ja. Het is een, een raar. Ja, je zou ook bijna kunnen denken: het is belangrijk doenerij, hè? Dat is het ook, ja. Ja. Zo, mensen die meer geld per uur krijgen... hebben misschien meer de neiging om belangrijk te doen... over, over hun eigen bestaan en ja. hun functie in dat bestaan. Ja. En, en maar de, de, druk, druk, druk. De, de mensen, of vooral de suggestie... dat de hele maatschappij helemaal dol draait omdat we het zo druk hebben... Um, ik zou zeggen, kijk nog eens naar de, de, de, de oude statistieken... en je kunt je verbazen over hoe druk onze ouders en ja, voorouders het hadden. Het klopt niet met de feiten. Nee, dat absoluut is eigenlijk niet. Wat, wat en het dat het is leuk om te ontdekken als je, als je daarin geïnteresseerd raakt... Uh, en je probeert het uit te zoeken, dan uh, kom je soms hele gekke dingen tegen. Wa wat we ook tegenkomen is, uh, ook een interessante kwestie... het failliet van de grote liefde. Uh, in, de, in, de, ja, in de vorige eeuw... Uh, zijn, wij zijn allemaal opgegroeid met het idee van de grote liefde. Ja. Dat is iemand waar je je hele leven bij blijft. En soms gaat dat mis. Maar in principe blijf je je hele leven bij die ene grote liefde. Ja. En daar, daar vorm je een, een pact mee. En ook een economische huishouding. En ga zo maar door. Zeker, ja. uh, jij laat eigenlijk zien... Dat, dat idee van de grote liefde weer teruggaat naar het domein waar het vandaan komt, namelijk die van de fictie. En dan verwijs je bijvoorbeeld naar de literatuur. Ik denk dan meteen aan een prachtboek als Wuthering Heights. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar daar, daar is het. Het 19e-eeuwse beeld van. Precies, maar dat zijn ideaalbeelden. Terwijl mm -hmm. als je kijkt naar die tijd van Wuthering Heights. Um, hoe, uh, hoe mensen in huwelijken stonden, uh, niet alleen in hoge kringen, maar ook gewoon in een dagelijks uh, arbeideristische of andere milieu. Um, dan, dan was een huwelijk was gewoon een verbond om te zorgen dat je de boel overleefde. Mm -hmm. He, je moest kinderen maken, je moest uh, zorgen dat uh, de, de, de, er voldoende werk en inkomen was. Dat, dat regelde je eigenlijk, zou je kunnen zeggen, gewoon via een deal. Ja, een verbindenis. Het huwelijk. Ja. Um, maar en... dat is niet meer zo. Nou ja, dat. dat dat is nog steeds oorlog. zo. Maar je zou kunnen zeggen dat er een soort extra romantische schil omheen uh, gekomen is. Die, die uh, ja, toch het, het prins op het witte paard idee uh, erg uh, naar voren heeft geduwd. Mensen liefde enorm van elkaar ja. houden. Nou, de, de, volgens mij is er een verschil. Uh, uh, de liefde met twee hoofdletters, dat, dat is een beetje een uh, romantisch uh, concept... dat inderdaad ook door massamedia en dergelijke heel erg wordt, wordt neergezet... als hoe het hoort te zijn. Uh, daar zit zeker een soort uh, sociale norm aan vast in mijn gevoel. Maar wat interessanter is, is dat, uh, je zei net uh, verliefdheid. Kijk, verliefdheid is voor een aanzienlijk deel, in mijn Nuchtere beta-ogen, misschien niet helemaal terecht, maar toch um, ook een kwestie van chemie. Letterlijk van mm -hmm. chemie, van hormonen, van chemische stoffen, van andere zaken. Dat klinkt allemaal heel onromantisch. Mm -hmm. Ik geef het toe, maar en dan heeft wetenschappelijk onderzoek. Het is biologie dat, dat dat negen maanden duurt, hè, Die fase, ja, zeker. Nou ja, dat nou, weet ja. ik niet precies, maar. Dat heb ik gelezen. Ja, nee, dat, dat, ja goed, maar ik, uh, ik, ik volg de wetenschap in dat opzicht ook maar. Maar het punt is vooral dat dat natuurlijk een, een zeg maar, biologische component is... in menselijk uh, verkeer uh, tussen, tussen geliefden... die volgens mij ook zo verankerd is in de mens... dat dat niet zo heel snel zal veranderen. Verliefd blijven we worden ja. tot het einde dat, der dat... dagen. Dat is een biologisch gegeven. Precies. En dat... Maar dan, die grote liefde. Nou ja, die grote liefde... Ik... Dat je dan een hele leven erbij blijft na die verliefdheid. Ja, dat is misschien ook niet meer zo nodig... omdat de sociale omstandigheden voor mensen... Nou ja, in ieder geval hier uh, en nu uh, wat anders zijn dan uh, twee eeuwen geleden... in uh, uh, mistig Schotland, uh, bij wijze van spreken. Um, dus je zou kunnen denken, dat is een... een, een extrapolatie, een voorspelling die ik niet uh, heel hard kan maken verder. Maar dat dat aspect van uh, de liefde uh, misschien toch weer door de tijden wat verandert. Maar tegelijkertijd blijft volgens mij die, die verliefdheid iets van alle tijden. Dat hoort bij ons uh -huh. als, als mensen. En je zou dus kunnen denken dat in die zin het liefdesleven van de mens spannender wordt dan het nu is. dan meer variatie. Je, nou ja, je hoeft niet meer per se uh, zo vast te zitten aan die ene om dat contract voor het leven uh, uit te dienen. Maar er komt bij jou op de wetenschapsredactie vast... ook als een bericht binnen dat een heel groot deel... bijvoorbeeld van de zeer geëmancipeerde Nederlandse vrouwen... Mm. toch niet voor zichzelf kan zorgen. Dus economisch geheel afhankelijk is van de man... en bij een scheiding dan ook totaal aan de ja. grond zit. Ja, ja nee, dat is, dat is waar. En dat zijn persberichten die ik altijd subiet naar de economie redactie breng. <laughs> Daar wil je niks van weten. <laughs> nou ja, dan kijk... De, nee, maar goed, dat houdt natuurlijk... Dat, ja. idee, de, de, dat idee dat we verbonden zijn aan elkaar... maar dat we dat ook moeten blijven uit economische... Zeker, ja, nee, dat is er natuurlijk... Uh, in stand. Dat is er wel, ja. Maar denk jij dan dat we bijvoorbeeld... Even gewoon mee vrij... Dat we over vijftig jaar bijvoorbeeld in een... In een, in een maatschappij zouden kunnen zitten waarin seriële monogamie... He, dus, dus nou. je bent zoveel tijd, gedurende een bepaalde tijd... met degene met wie je, op wie je verliefd bent en dan ga je weer door naar de volgende. Nou, het zou niet onlogisch zijn. Ik denk dat nogmaals die biologische factor, dat, dat die chemie, die hormonen, et cetera... dat dat een heel belangrijk ding is dat we misschien wel meer dan we willen... Uh, bepaalt hoe we, hoe we andere mensen zien en ja. hoe we daarmee omgaan. Wat vind jij hier eigenlijk ook iets van? Vinden. Ja, vinden is dus mening. Ja, ja nou krijgen we het. Dat ja. um, ja, nee, vind ik ervan? Bloot. Ik, ik uh, vind uh, vooral dat uh, de liefde met al die hoofdletters... inderdaad een, een soort uh, uh, uh, culturele afspraak is. En daar geloof ik, ja, dan komt toch de fysicus boven... iets minder in dan in die biologie waar ik het net over heb. Um, afspraken kun je veranderen, biologie gaat minder makkelijk. Mm -hmm. Dus ja, wat vind ik ervan? Zoiets. Dat vind je ervan. Ja. En is dat ook echt... Um, Even gewoon de afdeling hele domme vragen door de eeuwen heen. Hè? Die bestaan niet zo, oh. weet je. Ja. Uh, maar is het, is het dus zo, als je dus zoals jij uh, natuurkunde hebt gestudeerd... Mm. en je bent zo in die wereld van de wetenschap... dat je in het dagelijks leven, als ware het... dat je op stap bent met een survival gids, eh. ook altijd handvatten hebt om... om, om... Om je te redden. Dat, dat je <laughs> altijd op die feitelijke uh, wetenschappelijke... Uh, ja, maar tegelijkertijd is dat natuurlijk ook een, een, een houding... die uh, gemakkelijk leidt tot het verwijt dat je in een soort ivoren toren leeft. Of mm -hmm. dat, je, dat je de dingen niet serieus neemt... terwijl het gewoon uh, menselijke verkeer toch andere eigenschappen vergt dan weten hoe een elektron om een proton draait. En omdat er misschien ook wel het besef is dat, dat er ook dingen... dat er heel veel uh, toevalsfactoren en niet wetenschappelijk te onderzoeken... Hmm. onderdeel van, van, van de mensheid zijn. Of is dat niet zo? Nou, toeval is, is wel een heel interessant ding, vind ik eerlijk gezegd. Um, ik... ik ik krap me er heel vaak op dat ik denk van ja, nou ja, goed, we, we zijn nu vrij letterlijk op een, op een bepaald kruispunt, zijn we rechts afgeslagen. We hadden ook links kunnen gaan, we weten eigenlijk niet waarom we rechts gingen en daardoor gebeurt er ja. wat er gebeurt. Ja. Um, en ik ben daar misschien iets nuchterder in dan veel andere mensen. Veel dingen die een keuze lijken zijn toch uiteindelijk uh, ja, min of meer intuïtief uh, een beslissing van we gaan rechtsaf in plaats van linksaf. Uh, waardoor je leven uh, ook. ook zeg maar in, in, uh, in meer uh, uh, relationele zaken en zo. Ja, er zijn dingen gebeuren en daar moet je mee verder. Het is eigenlijk je, je eigen geschiedenis die bepaalt hoe je verder kunt. Ja. Dat is toeval, vaak. Ik krijg een uh, mail binnen. We oh, moesten ja. ook keuzes maken tegen vooruitgang in het licht van de vergrijzing... en de kosten van de vooruitgang. Juist. Toch? Vraag, vraagteken. Nou, dat, Ga hier eens op in. Ja, kijk... Uh, dat, dat zei ik er dus straks al. Je hebt natuurlijk uh, te maken met, uh, laten we zeggen, technische vooruitgang. Die, die mogelijk maakt dat je, weet ik veel, een kind maakt uit huidcellen. Dat, dat, dat kan. Maar dat is nog maar een heel klein deel van een antwoord op de vraag... gaat het ook gebeuren? Uh -huh. uh, gaat het ook gebeuren heeft te maken met, willen we dat? V vinden we dat Plezierig. Vinden we het toelaatbaar, om wat voor reden dan ook? En deze luisteraar zegt maar, eigenlijk... we moeten ook keuzes kunnen maken wie, wie, om het niet te doen. Kunnen, kunnen we het betalen? Weet ik niet. Er zijn heel veel zaken die, uh, die je misschien wel zou kunnen doen. Maar die, als je dat in de, laat, uh, in de breedte voor iedereen beschikbaar maakt... volstrekt onbetaalbaar zijn. Hij noemt twee argumenten. Hè? In het licht van de vergrijzing en in het licht van de kosten van de vooruitgang. Die kosten die, die heb je ja, uh, behandeld. Ja. Die vergrijzing, ik vind dat wel interessant. Gaan mensen... Als je ouder kunt worden, hè? we kunnen steeds ouder worden. Ja. Soms, uh, als je in een cafégesprek zit, dan zeg je wel eens... we hoeven helemaal niet zo oud te worden... want niemand wil zo oud worden ja. zoals wij hier in Nederland oud worden. Maar ondertussen heeft de mens ook een, een diepe innerlijke drang tot overleving. Overlevingsdrang, ja. en Gaan wij, doen we de hele tijd maar water bij de wijn en mm. willen we oud worden. Ja. Als de mogelijkheid ligt, wetenschappelijk, om oud te, ouder dan nu te worden... Ja. Doen wij dat dan ook? of kunnen wij ook, nou ja, Zijn wij in staat om tegen te stemmen? Dat is een hele moeilijke vraag. Um, en fijn. En ja, Een hele moeilijke nee, vraag. Precies. Nee, maar het is heel goed dat je die stelt. Want het, het, het punt is natuurlijk uiteindelijk uh, moet je iemand, uh, iemands leven rekken... om dat woord te gebruiken, ja. als het eigenlijk niet meer gaat. En heel lang is, is het voorkomen vanzelfsprekend geweest dat dat gebeurt... Uh, dat je inderdaad tot het gaatje gaat. Uh, ik denk eigenlijk dat je, als je in de medische uh, geriatrische praktijk gaat kijken. nu al ziet dat, er, dat daarbij steeds vaker een vraag gesteld wordt: van ja, maar waar leidt dit heen? Uh -huh. En dat vind ik zelf heel plezierig. Ik ben nog niet zo oud dat me dit uh, uh, zelf gaat overkomen. Maar Misschien heb je ouders, schoonouders. Of... Uh, waar, waar dit soort kwesties natuurlijk aan de orde zijn: van moet dit moet dit verder en je hoopt dat vind ik eigenlijk het belangrijkste je hoopt eigenlijk dat iemand daar zelf ook mee om kan gaan maar het is precies wat je zegt er is ook een soort overlevingsdrang die maakt van ja de mogelijkheid ligt je wil niet dood maar ik denk eerlijk gezegd dat, dat uh, er toch wel uh, ja we zien nu zo dat je uh, ook te ver kunt gaan in het rekken van het leven. Dat mensen meer en meer, hoop ik in ieder geval, zullen beseffen dat het uh, eeuwige leven ons echt niet gegeven is. En dat, uh, ja, in die zin... Daar zijn dat de wetenschappers op zijn er, zijn er, zijn er nog niet normaal. Nee, ja. Nou, goed. Uh, in mijn boek staat uh, volgens mij nergens dat het eeuwige leven ons uh, uh, gegeven is. Sterker nog staat eigenlijk de vraag of dat wel de moeite waard is. Ja. Um, ik geloof van niet. Ik denk, dat lijkt me bizar om, om eigenlijk ja, is meer voor strippel, de eeuwigheid ofzo. te hebben. Ja, ja, ja, precies. En luisteraar Jan Willem Witsi stuurt het bericht... De nieuws dat uitgelekt is met een persbericht. Hij is leuk. Ja, dat is zo, want Nieuws lekt niet uit met een persbericht. <laughs> Uh, Pieter, de koning, die zegt. Op de continenten stijgt de temperatuur vrij snel wanneer we uh, de aarde ingaan. De diepzee is in de oceanen echt net boven de 0 graden. Ook al is die 2 tot 5 kilometer diep en dan is de aardkorst onder de oceanen dunner dan onder de continenten. Dit is voor mij is dit al heel moeilijk, want wow. ik zit nu echt. Maar voor jou ook, denk ik. We gaan ik. een potje geologie doen. Ja, hoe kan dit? <laughs> Ja. Nou, ik had gevraagd om vragen en dan krijg je ze. Ja, ja, ja, ja, ja. Um, de, de... Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik, je zou er een tekeningetje bij willen maken. Um, uh, dat de aarde ingewikkelder in elkaar zit dan we geneigd zijn te denken als we hier gewoon op de dam staan, ja. dat, is, uh, dat is duidelijk. Um, en uh, ik beschouw de aarde ook altijd als een soort machine eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Waarin energie wordt verdeeld en herverdeeld, waar dingen schuiven. Hè? Onze, onze continenten schuiven ten opzichte van elkaar. Uh, Kijk, er... jij schrijft daarover, hè? het, het ja. smelten van die poolkappen. En het effect daarvan. Ja. weer op wel of niet de opwarming van de aarde. Ja. Dat is overigens ook een van je speciaal onderwerpen. Ja, zeker. Onderwerpen. zeker, zeker. Ja, dat, dat is eigenlijk een inzicht... dat nog niet zo heel lang geleden uh, opgang is gaan maken. Dat is namelijk, wat gebeurt er als de Noordpool... want daar hebben we het over. De Noordpool is, is ijs op water, ja. dus dat kan helemaal weg. Uh, op de Zuidpool heb je ook ijs, maar dat ligt op, op land. Dus dat is een ander systeem. Maar goed, even de Noordpool. De Noordpool uh, smelt uh, de afgelopen decennia iedere zomer verder... dan we daarvoor hebben gezien. In de winter groeit hij weer aan, maar het komt, lijkt steeds minder te worden. Er komt dus een moment... ergens midden deze eeuw... dat wij echt een keer een zomer gaan krijgen... waarin er op de Noordpool geen ijs is. Mm -hmm. Of in ieder geval niet serieus ijs. Um, en de vraag is... wat doet dat met het weersysteem? Want uh, veel van ons weer komt... zou je kunnen zeggen... Van de, van, uh, uit de Poolstreken. Ja. Um, en het is... Idiote is dat uh, in een opwarmende wereld... waarin de, uh, de Noordpool-ijskap uh, verdwijnt in de zomer... Uh, in modelstudies vaak laat zien dat daardoor de winters in... Europa, oh, in, oh, okay. in Europa, omdat de windpatronen vanuit de Pool anders gaan lopen, uh, in Europa heftiger worden. Dus wij, het zou erop neer kunnen komen dat uh, wij iedere winter uh, boze uh, uh, kreten van de partij uh, voor de vrijheid krijgen. Het is toch zo koud, hoe kan het nou broeikaseffect zijn? Terwijl dat in werkelijkheid dus precies met elkaar samenhangt. Wij krijgen het kouder, ja. omdat de wereld warmer wordt. Ja. Nou heb jij, dat heb ik la me laten vertellen, regelmatig aan de, aan de stok met mensen die die broeikaseffect, ja. Uh, nou ja, of nihiliseren of, in ieder of ontkennen zelfs. Ja. En daar ben jij de grootste tegenstander uh, voor. <laughs> hè? Martijn ja, van Kant uit Volkskrant. Ja. Die man heeft het broeikaseffect uitgevonden. Dan krijg je vaak meningen tegenover elkaar. Maar hmm. het gaat over de feiten natuurlijk. Jawel. Nou, het dat zal je ook aanspreken. Zeker, maar de feiten zijn niet, niet voorkomen eenduidig. Dat is natuurlijk het probleem aan, aan deze kwestie. Je hebt het over uh, de effecten van uh, bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen. Is dat, uh, waarom stijgt dat wel en de temperatuur op dit moment niet? Dat maakt uh, debat over wat de feiten zijn en hoe je ze moet lezen uh, niet makkelijk. Maar... Kijk, ik heb het broeikaseffect echt niet uitgevonden. Uh, sterker nog, dat is al uh, anderhalve eeuw geleden gebeurd. Het idee dat als je uh, bepaalde gassen extra in de atmosfeer brengt... dat dat als een deken eroverheen ligt dat de boel opwarmt... is, is niet vreemd en ja. eigenlijk heel simpel te begrijpen. Uh, maar maar er zijn moet. mensen die zeggen van ja, maar dat is allemaal zo simpel niet. En als je uh, het niet zeker weet, dan moet je... en dat is eigenlijk waarom de discussie ontstaat... zolang je het niet zeker weet, moet je geen maatregelen treffen. Mm -hmm. um, dat was natuurlijk een heel politiek domein, opent, Want de vraag is: uh, wil je het op je geweten hebben als het dan ja, toch misgaat? Ja, daarom wordt El Gore natuurlijk zo nou ja, goed uh, uitgespuurd. Um, en ik heb daar uh, inderdaad in de loop der jaren uh, heel vaak met allerlei mensen ruzie over. Die, uh, ja, ik, wat ik vervelend vind is dat dit soort discussies vaak heel persoonlijk worden gemaakt. Uh, uh, ik deug niet. Uh, ik laat me een oor aannaaien door El uh, Gore en het KNMI en weet ik veel. Terwijl um, ja, ik het gevoel heb dat dat niet zo aan de hand is. Maar, terwijl je het gevoel hebt dat je je baseert op, op, op nou ja, wetenschappelijke kennis. Je mag natuurlijk best discussie hebben over, uh, over uh, uh, hoe wij moeten omgaan met het, uh, het broeikaseffect. Maar vaak gaan die discussies die gaan dan quasi terug naar uh, de wetenschap. Waar, uh, waarvan dan gezegd wordt: nou ja, die wetenschap die weet het eigenlijk zelf ook helemaal nee. niet. En, ja, dat is toch gewoon echt niet serieus vol te houden. Uh, luister nou gewoon naar die wetenschap en bepaal wat we ermee moeten doen. Dat lijkt me een veel interessanter ja. debat. In Amerika schijnen kinderen op school nu toch lessen in klimaatverandering te krijgen. Hoera. Dus, dus er is iets gaande. Ja. Ja. Uh, nog een uh, Helen, die stuurt ons druk, druk, druk. Inderdaad, ik ben een tweede generatie van immigranten... die werkelijk nog jagers en verzamelaars waren. De, aard, de aarde draaide langzamer in de wereld van mijn ouders... en soms wens ik dat ik daarnaar terugkom. De oh, okay. yeah. aarde draaide langzamer. Dat nou. is niet een feit, maar wel een gevoel. Ja, dat, nou ja, goed. Dat, dat, Want het ging die, net zo snel, toch? De jaren. Ja, dat lijkt me wel. Ja, ja. dat weet ik niet. Ja. Hij ja, uh, draait het iets zelf. langzamer, geloof ik, sinds dat tsunami in, uh, met kerst toen in uh, Indonesië. Maar oh, dat ja? is een fractie van een seconde. Dus daar kun je niks van merken. Martin die schrijft ons iets wat wij waarschijnlijk allemaal willen. Ik wil graag mijn verouderingsproces stilzetten in de toekomst. Men beweert zelfs dat men het in de toekomst terug kan draaien. Dat je weer jong wordt. Dat is die ene film, hè, die ene speelfilm, <laughs> waar je van, van oud jong wordt. Ja. Blijf alleen. Uh, blijft alleen doodgaan door een ongeluk of een misdaad over. Waarom zouden we dit niet willen dan? Vraagt hij zich af. Ja, ik, ik weet niet of we dat niet willen, maar ik denk dat uh, je eigenlijk eerst de vraag moet stellen of het zoiets echt zou kunnen. Uh, als je kijkt naar wat veroudering is, hoe dat, hoe dat uh, werkt... dat is niet, niet zomaar een soort slijtage... maar dat is op, op het uh, niveau van moleculen en, en dergelijke... ook uh, echt een verandering uh, die in de loop van de tijd optreedt. Ja. Um, dan vraag ik me af of het nou een reëel verhaal is. dat Je, je, je, je, je kunt alles verzinnen... en dan der, je afvragen of we dat moeten willen of niet. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat niet aan de orde is. Ik denk dat je heel blij mag zijn... als je een manier vindt om gewoon gezond oud te worden. Mm -hmm. He, uh, een van de, van de drama's van ouderdom is toch... dat uiteindelijk het laatste stukje van je leven... Uh, in veel gevallen uitzonderingen gelukkig daar gelaten, uh, geen plezierige tijd is. Mm -hmm. uh, het is. Het is niet leuk meer, uh, je lichaam doet het niet goed, je geest misschien niet meer. Uh, dat zijn zaken waar ik niet naar uitkijk in ieder geval. En je zou hopen dat daar dan in ieder geval een iets, iets prettiger uh, periode van te maken is. En dat is eigenlijk ook iets waar de wetenschap geen raad mee weet? Nee. Dat dat denk ik ook. En Want dat zit, dat is veel eerder een psychisch of uh, psychologisch nou ja, of, ja, of uh, sociologisch uh, aspect. Ja, zeker. Dat, maar ja, je kunt natuurlijk in zekere zin uh, verwachten... Dat, uh, dat op het gebied van de, de kwalen van veroudering... Uh, wel uh, oplossingen te vinden zijn. Maar voor een flink deel zal het ook gewoon gaan... over hoe zorg je voor iemand die oud en versleten is. Ja, maar ja, goed, dan is het wel interessant als je dan in de krant leest... dat je een drankje kan nemen, wat je misschien binnenkort... gewoon bij de supermarkt ja. komt, waar je Alzheimer mee kunt uh, bestrijden. Ja, maar uh, dat bericht in de krant moet je dan maar even... Met een flinke korrel zou nemen. Ik begrijp dat dit niet onder jouw auspiciën is. Nou, is verschenen. Uh, nou, weet je wat ik vind? Ik vind het prima als wetenschappers, zeg maar, uh, uh, uitspreken wat hun hoop is. Dat, dat vind ik goed. Maar je moet niet uh, als, als onderzoeker een soort verwachting wekken. waarvan je eigenlijk van tevoren weet dat het niet waar te maken mm -hmm. is. Ja. Um, dat leidt tot teleurstelling, ook in de wetenschap als, als zodanig. Mensen denken dan van ja, die lui die. Die roepen maar wat, en dat is nou net niet de bedoeling van wetenschap. En de bedoeling van wetenschapsjournalistiek is, en, en daar ben jij, uh, daar zit jij tot over je oren in, want je bent weliswaar opgeleid hè, uh, tot, uh, je hebt natuurlijk natuurlijk mm. nog gestudeerd, fysicus, um, maar je bent de wetenschapsjournalistiek inge ingerold, ingegaan, ja. ook een bewuste keuze heb ik begrepen. Ja, ja zeker. Uh, dat het de verantwoordelijkheid is van de wetenschapsjournalistiek... Om, om te zorgen dat wij ook niet allemaal als een, als, als een doldwazen... achter een of andere hype aan gaan lopen. Dat en is, daar zijn veel voorbeelden ja. van, hè? Heden ten dagen. Ja, natuurlijk zijn die er. Nee, dat, dat klopt, de rol van de wetenschapsjournalistiek. Uh, ik, ik had vroeger een, uh, een chef die uh, mij naar, uh, wees op een van de eerste dagen wees naar de prullenbak... en zei dat is het belangrijkste wat we hier hebben. Uh -huh. um, en dat is in zekere zin ook zo. Er komt ongelooflijk veel uh, geschreeuw en uh, gehype binnen op, uh, op wetenschapsredacties... Op medisch gebied, maar op allerlei gebieden eigenlijk. Uh, en de kunst is om uh, daarbij het hoofd uh, meer dan koel cool te houden. Ja, nou en... we spraken met Maarten Keulemans. Die naam liet je mm -hmm. afvallen. die is de chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant van jouw ja. uh, redactie. Jij hebt overigens dat chef, die chefsfunctie, heb je zelf ook een tijdje bekleed. Maar dat toen klopt. ben je weer teruggegaan naar het oude ja. handwerk. Ja. En hij zegt, uh, behalve dus dat de redactie zaterdag met een primeur komt, die ik graag binnen nu en zes minuten uh, graag <laughs> wil horen, zegt hij, de euforie over groot nieuws is altijd wonderlijk. Ook al brengen we het nieuws dat een grote meteoriet de aarde nadert... dan zijn we nog blij met de primeur. Ja, oké. Okay. Ja. Nee, en dat, dat, dat geeft al aan dat jullie zelf ook een klein beetje hysterisch zijn. Nou ja, kijk... Hysterisch is een groot woord. Enthousiast is natuurlijk een ander woord. Ja, nee, er, is, er, is iets, er is iets magisch aan, aan wetenschapsnieuws. In de zin dat het, uh, uh, ja, het intrigeert. Je denkt uh, toch over hele andere dingen dan in je dagelijks leven na. Uh, daar zijn uh, fantasieën aan verbonden. Er zijn uh, uh, grote gebeurtenissen die je beter kunt begrijpen... als je het wetenschapsnieuws volgt. Uh, sommige dingen zijn juist grote raadsels, ook heerlijk... Um, dus wetenschapsnieuws heeft wel iets, iets waar je een beetje enthousiast van wordt. Ja, en natuurlijk. het maakt het leven, denk ik, op een bepaalde manier ook overzichtelijk. Dat het je een handvat geeft of dat het je een idee geeft. Bijvoorbeeld als Diederik Stapel met het nieuws komt... dat mensen die heel veel vlees eten agressiever zijn. Ja. Dan, denk je, Dan je gaat ja, er een zucht van oplichting, de, uh, opluchting door. Niet van oplichting. <laughs> ja, later gaat ja, er een die zucht ging van er wel, de oplichting. Ja. Maar eerst de opluchting. Ja? Dus je ja, nou, ik, ik Want dacht, je herkende dat wel. Ik dacht, nou dat, dat zal ook wel, ja. als je heel veel biefstuk eet... dat je dan agressiever bent. Ja, ja. Dat toch, klonk heel toch logisch. Dat is de eerste, eerste gedachte die als zo'n bericht binnenkomt... of verschijnt uh, op onze radar, op de wetenschapsredacties... eigenlijk stevast. Hè? Hoe kan dat? Hoe komen ze daar? Hoe weet hij dat? Uh, Hebben jullie dat niet gepubliceerd? Dat is niet gepubliceerd bij ons, nee. Is en niks dat, van Diederik Stapel gepubliceerd? Nou, dat zijn wel dingen in de krant geraakt. Maar uh, niet uh, zonder kanttekeningen en... We hebben dat natuurlijk nagekeken. Van, ja. Want een van de verwijten rond die kwestie de, waarbij Stapel dingen verzon... en mooie uh, studies uh, publiceerden die zo aanspraken... dat ze wel in de media zouden zijn gekomen. En eigenlijk was het ook de schuld van de media, ja, et cetera. die alles maar nagekeken. Toen dachten wij natuurlijk van, ho, zijn wij dan ook die media? Hebben wij dat gedaan? We hebben het nagekeken. En eigenlijk uh, moet je vaststellen dat we er behoorlijk terughoudend mee zijn omgesprongen. Juist omdat het vaak te mooi was om waar te zijn. Dat, Echt, als je mij nieuws brengt en uh, ik moet een schrifting maken, dan is de eerste schrifting: dit is te mooi om waar te zijn en dit zou kunnen. En te mooi om waar te zijn, dat ga ik eigenlijk, leg ik eigenlijk weg. Ik wil eerst die andere dingen zien. Ja. Want te mooi om waar te zijn is, is vaak gewoon overdreven nieuws. Is, is uh, te ver doorgefantaseerd. Maar je geeft het wel: je hebt een stuk geschreven mm -hmm. over Diederik Stapel in dit boek, ja. waarmee je eigenlijk ook wel laat aan, uh, zien. Mm -hmm dat, uh, zoals de hele wereld van de journalistiek... ook, ook die van de wetenschapsjournalistiek... gevoelig is voor... Zeker. voor uh, ja, hypes, maar het, ja, maar er spelen natuurlijk meer dingen. Uh, popularisering ik, ook. Ik kan achter mijn bureautje wel uh, gaan zitten denken... van zijn ze helemaal gek geworden. Maar tegelijkertijd is er ook zoiets als... ja, maar alle media hebben het erover. Wat mm -hmm. moeten wij doen? Mm -hmm. En mijn antwoord is, is al, al heel lang... ook uit de tijd dat ik zelf chef was... is, we moeten het wel doen, maar verstandig. Ja. En uh, hoe je dingen verstandig oppakt... Dat is natuurlijk altijd vers 2. Je moet elkaar goed in de gaten houden, et cetera. Maar je moet uh, ja, altijd kritisch zijn. En niet meelopen omdat de hele wereld uh, ergens mee bezig is of iets belangrijk vindt. Heb jij ook wel eens een moment gehad dat je dat koele hoofd uh, kwijt bent geraakt? Of dat je je mee, <laughs> mee hebt laten slepen door. Door een bericht eventueel gepubliceerd op 1 april. Dat mag. Nee, dat, dat is wel grappig. De, de 1 april is een, is een heikel moment in de wetenschapsjournalistiek. Uh, Ga je overal omheen waarschijnlijk? Ik, ik heb een lijstje van dingen die ik uh, nadrukkelijk niet heb uh, opgeschreven. in rond 1 april, omdat ja. ik dacht: ja, dit, dit is gewoon onzin. En een aantal daarvan heb ik me achteraf gerealiseerd. Het was gewoon volkomen serieuze wetenschap. <laughs> uh, we hadden het laatst nog uh, in Wageningen. was er een onderzoek. Uh, die uh, uh, uh, wilde onderzoeken hoe planten op Mars zouden groeien. Dat ging hij op 2 april, ging hij dat uh, experiment doen. Of dan begon hij daarmee. En uh, dat ging hij doen door, er bestaat zoiets als een soort nep marsgrond. Die, die uh, wordt gemaakt uh, om experimenten mee te kunnen voorbereiden, zeg maar. Van de echte, echte marsmissies. Um, en dat wilde hij gebruiken om plantjes op te laten groeien. En te kijken, wat, wat werkt er, wat werkt er niet. En ik belde die man op van, ja, maak dat de katwijs? Dat geloof ik niet. En hij ja. heeft echt bij hoog en belaag bezworen uh, van, Nee, ja, dat is toch echt en serieus en uh, de kast staat klaar. En, nou ja, ik heb het uiteindelijk godzegende greep in de krant gezet. En ik geloof dat ik niet belazeld ben. Maar nee. eigenlijk moet ik er nog even aan kijken. Moet je nog even checken. Ja. checken. Goed, te veel wantrouwen, maar ook wel eens gewoon ergens ingestonken, toch? Hoop denk ik denk het wel. Ja, ja, maar dat weet je niet. Nou ja, uh, ik, ben even, niet ik, heb het, ik heb het verdrongen. Uh, even kijken. Uh, wat, we krijgen het toch nog even op de bodem van de oceaan. Uh, schrijft Maarten, is, uh, is het het koudst omdat de soortelijke massa van water bij 4 graden het grootst is en dus naar beneden zakt. Dat klinkt heel aannemelijk. Ja, ja. en dat is dus een antwoord op die vraag die ik net heb gesteld. Ja, ja dat ging over de bodem. Uh, we zijn bijna aan het eind van deze uitzending. Ik kan niet laten om nog even te zeggen dat Maarten Keulemans ons toevertrouwde... dat toen jij ooit bij de krant... Uh, uh, nog niet bij de krant werkte, dat je toen schreef... of zei, ik wil schrijven over wetenschap, praten over wetenschap... en zingen over wetenschap. <laughs> dat vind ik nou wel weer heel erg leuk. Dat ga ik nu niet doen, hoor. Nee, ik dacht nog even, misschien wil je gewoon je, je, je, je motto... Je, je tegeltje gaan zingen voor me, maar... Hmm. Nou, ik wil het wel volschrijven. Nou, ga je gang. Dan vertel ik dat uh, zometeen in twee dingen... Magreet Rijntjes met parlementair journalist Max van Wezel praat... vanzelfsprekend over het nieuws van net, namelijk het Sociaal Akkoord. En ook straathoekwerker Ibrahim Wijbinga. die komt over de radicalisering van moslimjongeren praten. Wij uh, hadden het afgelopen uur een genoeglijke uur... over de Survival Gids voor de toekomst geschreven... door Martijn van Kalmthoud, wetenschapsjournalist van de Volkskrant... En die heeft gewoon nog een schuin handschrift. <laughs> Erg, hè? En, Onleesbaar? En, dan kom ik al meteen in de problemen. Oké, okay, er staat op naar de toekomst en daar voorbij. Dat is een variatie op op naar de sterren en daar voorbij. Ja, dat is mooi. Het is een hartstikke leuk en leesbaar boek. En uh, zelfs ik snapte het, voor een deel althans. Ja, behalve dan dat, dat grote in dat helaal met die oerknal en zo. Daar kom ik altijd nee. in de problemen. Dat is een heel moeilijk punt nog steeds. Dank je wel voor je komst. Ach, dank meneer van Kalmthout. Dit was aflevering...